12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De vakbonden roepen politieagenten op om vanaf volgende week... vrijdag alleen nog maar uit te rukken bij echte spoedgevallen... en het andere werk te laten liggen. Het is de heftigste cao-actie ooit, zeggen de bonden. De actie begint volgende week vrijdag om 6 uur s'avonds... en loopt tot zondagavond laat. Dat betekent onder meer dat politiebureaus gesloten zijn... en dat er geen politieondersteuning is bij evenementen... zoals voetbalwedstrijden. Het nummer 112 blijft bereikbaar... Al wordt tijdens de actie van geval tot geval bekeken of het echt om een spoedgeval gaat. Het kabinet houdt vast aan de uitzetting van de Armeense kinderen Hovik en Lili, die voor morgen gepland staat. Staatssecretaris Harbers zegt dat de zaak acht keer juridisch is beoordeeld en dat de uitkomst steeds was Armenië is een veilig land. De advocaat van de kinderen doet bij de rechter nog een laatste poging om de uitzetting te voorkomen. Nabil B. twijfelt of hij moet doorgaan als kroongetuige... in een reeks liquidatiezaken. Hij wil dat zijn familie beter wordt beschermd. Eind maart werd de broer van Nabil B. doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Dat gebeurde enkele dagen nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt... dat B. zich had gemeld als kroongetuige. De broer speelde geen enkele rol in de onderwereld. Bij VDL Netkar in Born rollen vandaag minder auto's van de band. Personeel heeft het werk neergelegd... om de eisen voor een nieuwe CAO kracht bij te zetten. Ook bij andere metaalbedrijven in Limburg wordt gestaakt. VDL Netcar is bezorgd. Het bedrijf zegt dat de productie op pijl moet blijven. Juist nu met opdrachtgever BMW wordt gepraat over de productie in de komende jaren. Het weer. De buien trekken naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon door. Alleen in het noorden kan de hele dag nog een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. In het weekend af en toe zon. Maar ook dan in het noorden kans op een bui. De temperatuur loopt nog een paar graden op.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 Hand, ik te naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar één ding.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 Traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like a uh, sound. Here go, hey. Take it on me. Hey. Try the craving on me. Get the beating on me. She waited on me. Wait on me. Yeah. Try the cake on me. Got the bacon on me. This is history in the making, on me. One blank, close range that beam. If it goes a Million, that's me. me. I was getting more like baby. Hey. Z M. Everywhere. Hiding in the shadow in every corner of the world, sleeping in the heart of every brand new. Feeling you get from whatever makes you smile There's eyes looking at a child. It's everywhere. You can find a trace